Ik kom je heen in Gods vrije natuur, getooid voor ontelbare bloemen. De bloeiende heiden, de mei doorbruid, dan hoor je de bijtjes weer zoemen. Ach na de liefjes door de kinderen geplukt, voor de vak oma gegeven. Een bloemetje bij het komen, een bloemetje bij het gaan. Bloemen die horen bij het leven. Rome. Spreken alle talen, het verhaal van liefde, bij vreugde en bij smart. Bloemen kunnen ja, ook. je opwaarts zeggen, vertolken geheimen van je hand. Geheimen van je hart Zijn gillig om oplissen met zijn keuken op, Daar blijft ons landje om roemen Fascinerend te zien is een prachtkleurenspel spel In een zee van ontelbare bloemen en overal komen de mensen vandaan, uit alle hoeken der aarde. Wat zou deze wereld zonder bloemetjes zijn? Ze zijn van ons schatbare varken. Rode rozen, witte zringen, koren bloemetjes op klein, vergeet mij niet. Zijn vaak tulpen of narcissen, Verkolken menig levenslief. En ze spreken alle talen, De taal bij liefde, bij vreuden en bij smart. Bloemen kunnen je oppak zeggen Vertolken geheimen van je hart Bloemen kunnen je oppak zeggen Vertolken geheimen van je hart Rode rozen of witte seringen, door de bloem of klein vergeet me niet. Of het zijn vaak kulken of narcissen. Ze vertolken Menig vlevens niet en ze spreken. Talen, de taal bij liefde, bij vreugde en bij smart Bloemen kunnen je ook vaak zeggen Vertolke geheimen van je hart Bloemen kunnen je ook vaak zeggen Geheimen van